Het OM heeft nog geen idee wat het motief is van de schutter... die gistermiddag zes mensen doodschoot in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. En de afscheidsbrief die in zijn flat lag... gaf geen duidelijke verklaring voor zijn daad. De hele nacht zijn forensische onderzoekers nog bezig... met sporenonderzoek in het winkelcentrum. Een lijkwagen heeft een van de lichamen van de slachtoffers... of van de schutter meegenomen. De andere lichamen liggen er nog. Dat is volgens de autoriteiten noodzakelijk voor het onderzoek.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 In New York worden de spullen geveild van de vorige maand de overleden filmster Liz Taylor. Veilinghuis Christie's gaat kleding, juwelen en andere bezittingen verkopen aan de hoogste bieder. Taylor was beroemd om haar extravagante juwelen en galajurken. Eerder schonk Taylor een jurk die ze droeg tijdens een Oscar-uitreiking aan een aidsfonds. Die jurk bracht meer dan 100.000 euro op. Het is nog niet bekend wanneer Christie's de spullen van Elizabeth Taylor zal veilen. Het weer het is droog. In het Noordoosten kans op mist. Temperaturen net boven het vriespunt. Overdag zonnig en tussen de 14 en 21 graden. Tot zover het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie 1 melding op de A58. Berg op Zoom richting Breda is bij Sint-Willepoort de afrit dicht. Het komt toch een ongeluk. Dit is Radio 1. BNN 4-7... Het is uh, drie minuten over vier en dit is 4-7. En we gaan het hebben over goede concerten. Concerten waar je ooit bent geweest en waarvan je dacht... Oh, wat is het fijn dat ik hierbij, Dat je al tijdens het concert denkt van yes, ik ben erbij. Ik had dat namelijk vrijdag. Ik heb een dagje vrijgenomen van, uh, van BNN. Dat mocht. En uh, ik ben toen naar The Bees gegaan. Ik weet niet of je die band kent. Ik ga er zo meteen meer over vertellen. Maar eerst even uh, um, twee dingen afhandelen. Uh, laten, we maar, <lacht> laten we maar even beginnen bij Bluff. Ha <laughs> ha hij hey, had een agressieve sfeer. Hangt nee, helemaal, hier niet, helemaal niet. Maar ik heb, zo, ik heb gewoon bij Bluff. rijden dat ik denk dat. Nee, bluff is, is, doet het gewoon voor mij niet. Dus er zit nou, er zit op dit programma zit een, uh, ben, ben ik natuurlijk alleen heerser. Nee, dat is niet waar. Maar ik heb wel ben, een, jij bent de Fidel Castro nee, van uh, 4-7. Bijna wel. En terecht. Nee, wat gemaakt door B University en de natuurlijk ook. En, uh, maar, maar ik heb wel een veto. En mijn veto mag ik uitspreken over bepaalde artiesten die we draaien in dit programma. En op één van, uh, mijn, één van mijn veto. Het ja. is, is voor Bluf, want ik, ik, ik, ik heb niks met Bluf. Ik heb echt uh, mijn show Lust vannacht geopend met Bluf. Met welke plaat dan? Met Beter? Oh. Ja, maar weet je, oké, okay. ik word, nee, ik merk allereerst dat ik, <laughs> dat vind ik ook heel bizar, ik word echt een soort heel boosig ja. nu, ik ja. weet niet precies waarom. Ja. Ik vind Bluf echt een soort poëzie. Ja. Maar wel een soort inderdaad <laughs> en ik vind echt dat kijk weet je wat het is nee even terug naar de basis. goede muziek moet een soort um, als je dat als je dat hoort als je het opzet dan moet er vind ik automatisch moeten moeten er fragmenten uit je leven zo naar boven komen drijven en dat je dacht oh toen fragmenten of fantasieën van ja. dingen die je nog wilde te gaan gebeuren en bij bluff ik, ik mijn halve leven zich naar boven als ik dat opzet. Ja, joh. Ja, joh. Huh. Dansen aan zee, jongeman. Heerlijk. <lacht> vind ik echt heerlijk. Nee, ik heb dat, ik heb, ik heb, ik vind uh, vrijwel alles wat ik hoor van bluff, <lacht> denk ik, van jee, <jezus>, wat onzin. <lacht> je weet wat maar, je wacht, maar wacht even. Wacht even, want nu wil ik ook dan een soort quote bijhalen. Yeah. Zeg mij hoe kan het onzin zijn. Moet ik even met een goede quote komen. Ja. Yeah. Um, Oké, okay, hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Ja. Deze quote, is deze quote niet het leven... waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen... omdat ze niet kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad? Luc, praat met me. Dat ja. daar gaat toch ergens over? Ja, nee, maar dat gaat, gaat ergens over de, gewoon, omdat het gewoon vier aardige zinnen achter elkaar gezet. Dat ja. betekent niet meer dat het <lacht> poëzie <lacht> is. Ik word gewoon boos. Het <lacht> gaat erover dat je altijd net voor het, het makkelijkere kiest, wat ook wel goed is. Oké, okay, oké. Okay. Wat, bedoelt, wat bedoelt Pascal dan met dansen aan zee? Eén voor je tranen, twee voor de mijnen, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Dat gaat over een liefde, Luc. Een liefde die uit elkaar wordt gereden door de tijd en de ruimte. Hallo, Luc. Dat zijn dingen, weet je toch? Nog een quote, nog een quote die ik mag uitleggen. Ja, eentje nog? Ja. Even kijken hoor. Oh, ja, dat, dat weet ik nog wel. Moet, moet ik heel even opzoeken? Ik word helemaal warm van binnen, man. Je eentje. Hier, ik heb er nog één. Uh, even kijken hoor. Um, de lentewind die waaide, werd al zwoeler en je zwaaide... was het moeilijk om te merken dat ik de zoen die je me toen... Toe, die je me toeblies niet meer meekreeg toen ik wegreed. Oh, Oké, okay. uit welk liedje is dit? Dit is uit hier. Oké, okay, dat herken ik niet direct, maar wat ik erbij voel... Yeah. Is, kijk... De lente, hè? Of de zomer. lente ja. of zomer. Kijk, de lente is zo'n tijdperk... dat je, um, dat, dat alles kriebelt en dat alles... dat je aandacht naar allerlei dingen... Uitgaat. En als iemand, als jouw grote geliefde je dan een, een, een kus toeblaast... Ja. dan kan je in het, in het gedartel van de lente... Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik kan dit niet zo heel goed uitleggen. Wat want ik, ik weet... Wat ik voel je namelijk gewoon bij, dat, dat Pascal in de auto zit... en dat hij uh, uh, uh, uh, uh, uh, naar voetballen gaat of zo, met zijn vriend in de auto... en dat hij wegrijdt en dat zijn vriendin nog even zo... en hij ziet het dan in die spiegel. Net, ja, ja, whatever. Haal jij dat eruit? <laughs> dat haal ik eruit. Ja. Goed, concerten. BNN. BNN, BNN. 4-7. Uh, even kijken hoor. Het beste concert waar je ooit bent geweest. En ah, het mag niet bluff zijn. Nee, maar het is wel met een ander B. Het allerbeste concert waar ja. ik ooit ben geweest... was in was het 2010... Nou ja, of 2010, 2009... de Beyoncé Experience. De Beyoncé Experience? Ja. Oh mijn god, Luc, oh mijn god, ik kom je opvoeden. <gif> nou ja, tot, ik moet over twee minuten eruit, maar tot die yeah. twee minuten... Oké, okay, ben, jij bent vast ook geen fan van Beyoncé. Ik vind jou helemaal... Jij bent vast, ja, maar ja? ik ben niet zo'n fan, maar ik, ik, ik kan haar wel waarderen. Je kan haar wel waarderen. Ja, ja. Wa -wa -wa -wa Wat kan je waarderen? Nou, dan? ik vind dat ze een mooie stem heeft en ik vind dat ze een, een, een topartiest. Oké. Okay. Ja. Beyoncé is de Tina Turner van onze tijd. Ja. En ik, ik kende haar nummers en ik had haar cd's en zo. En, maar ik, ik ga niet altijd naar concerten of zo. Ik, dat moet echt even in mijn systeem zitten. Soms ga ik heel veel en soms weer de hele tijd niet. Yeah. Maar ik had allemaal geweldige homo vrienden ja, dat dan wel. Die zeiden van... Echt, je leven is anders nadat je een keer naar een Beyoncé concert bent geweest. En toen zei ik, nou, nou, nou. En ik vond het nogal wat dat ze zichzelf de Beyoncé experience noemde. Vond ik best wel, vind best wel een pittige ja. uit. Stel je voor dat lust niet lust heet, maar the de Soraida experience. Vind ja. ik best wel, wel een ding. Ja. Moet ik wel presteren. Ja. Maar ik sta daar in die uitverkochte Ahoy. En die eerste tonen van crazy in love. Nou, en iedereen klappen en zingen. Mm. En zij komt echt het podium opgezweefd in een soort zilveren jurk. Yeah. En, ze, en gewoon een pure ster. En energie en een ontzettende band die opdoemt. En, en ik ben dan wel zo'n truttig meisje. Ik moet daar gewoon van huilen. Ja, van. Ik vind dat dan zo bombastisch. Ja, yeah. Overweldigend. Ja, yeah. dat, daar moet ik dan soort van huilen. En... En het was zo mooi. En 2,5 uur lang dat gevoel. Ja. Ik was helemaal kapot daarna. Maar ze het vast, dat gevoel? Alleen maar. Het ja? werd alleen maar beter en oh, mooier. Zeg. En mooiere kleding nog. En een fantastische... En, en heerlijke dansers. Dus jij dacht wel aan het einde, dit was echt een experience. Ja, het was echt een experience. En, en toen, toen aan het einde, toen werd het weer licht. En ik denk, nou, dan moet ik nu even die uitgelopen mascara van mijn wangen vegen. <laughs> dat deed ik ook. En al mijn vriendinnen ook. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is het. Okay. Dit is... Dit is... Dit is hoe een concert moet waar zijn. Waar was dat? In Ahoy, Rotterdam. Ja. Ja. Klinkt als een goed concert? was super. Nou, dan, eh, dank uh, je wel en ik wens je nog een fijne nacht. En Wat dan, was jouw best? Of moet ga ja, je dat precies vertellen? Dat ga ik straks, straks, straks, ja. straks vertellen, joh. Kom vanzelf. Jee! Ja. Draai je dit voor mij? Kijk, ik draai speciaal voor jou. Ik kan hem niet laten yes! liggen. Mag ik dat. Oh, oh, oh. Ja, Zal je dat leren? Ik ga even dat. Ja, ja is goed. Ja, Oké, okay. ja. okay, het gaat erom dat je je rug. Naar binnen en naar buiten yeah. holt. Oké. Okay. Yeah. Heel goed. En dan snel ook. Op dat oh, au yeah. <mogelijk> au <Gema. mogelijk> <mogelijk> It's a funny thing for me to try to explain how I'm feeling that my pride is the one to blame. Yeah. Cause yeah. I know I don't understand just how your love can do one. So you're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 me. En zie de shine, die Beyoncé, in een glimmende pakje met Chrissy in Love... hier bij 4-7 op Radio 1. Uh, we hebben het over goede concerten. Als je mee wilt praten, als jij ook een keer ergens bent geweest... waarvan je dacht, oh, wat is dit een top optreden. Zeg, wat is dit een fantastisch concert. Laat het even weten. Ik ben benieuwd wat je verhaal erachter is. 0800, -1 -1 -1. 0800 -1 -1 -1. Regie van Lust was in handen van Anne Stokvis. Hey, Luc. Dag Anne. Dank je. Hé, hey, uh, wat was jouw beste concert? mijn beste concert ever ever ever ever of meest indrukwekkende concert ever ever ja een combinatie daarvan oké okay, ja dan één ding um, stop right now <laughs> nee. thank you very much ja, ja, ja. Toch, waarom? ja. spice girls geen uniek concert kom <laughs> aan Luc maar hoezo Spice Girls <laughs> ja Hoe omdat is ik... je toen? Nou, dit is uh, helemaal niet zo lang geleden. Nee, uh, 16? Zestien? Ja, ja. Nou, dan, toen, dat is vier, vijf jaar, vijf jaar geleden. Nu niet voor de luister. <lacht> ik ben niet nu, zeg maar, 18 of zo. Of dat ik heel jong ben. Nee. Maar uh, het was dus een reunie concert Dus ah. het was. Uh, ik ben nooit fan geweest toen ik klein was. Nee. Want toen was je net iets te klein, denk ik nog. Hè? Ja, en ik woonde in het buitenland. Dus ik oh, kreeg gewoon ja. allemaal niet mee. Nee. En, um, dus ik ben nooit fan geweest. En, um, toen, eigenlijk op de middelbare school, toen kwamen al die liedjes voorbij. En toen, iedereen herkende dat, behalve yeah. ik. Yeah. En toen ben ik fan geworden. <laughs> toen dacht ik, dit is toch best wel geinig. Yeah. Toen had ik me een keer op internet opgegeven. Dan kon je hadden ze reunieconcerten overal in Europa. En dan kon je voor opgeven. Want yeah. je kon niet zomaar een kaartje kopen. Je moest dan echt ingelood worden om kaartjes te mogen bestellen. Wauw. Dus ik had me opgegeven en niet meer daar, ja, ik dacht ja, vast niet voor ingelood. Ja. En opeens, uh, ja, vier maanden later... kreeg ik een mailtje. Je bent ingelood voor het concert in Keulen. <laughs> en ik mocht max... zes kaartjes bestellen. Ja. En toen heb ik dus twee vriendinnetjes gebeld. Toen zei ik, oké, okay, we gaan naar Keulen. En die wilden mee? Ja. Ah. En kaartjes besteld. Zaterdag tussen alle homo's. En... Maar, maar, maar dat was dus een reunieke zet. Dus eigenlijk ja. al, al na hun gloriedagen Was het dan nog wel leuk? Nou, het was heel geinig, want... Um, die Victoria Beckham die kan natuurlijk helemaal niet zingen. Nee, die zong Dat ook weet nooit. Iedereen, er, ja, nee, precies, die nee. zong ook nooit. Die nee. zat er gewoon tussen. Dus <laughs> tuss iedereen kreeg ook. Uh, je hebt wel die Mel C. Die heeft dan nog solo carrière en Mel B. Ja. Dus die deed dan nog een liedje van hun solo carrière. Iedereen kreeg zeg maar één solo momentje. Ja. En Victoria Beckham deed een modeshow. Ja. <laughs> maar wat deed ze op het podium? Op het podium liefst ze gewoon drie keer in verschillende outfits <laughs> op en neer. Omdat ze gewoon ja, niets alleen kan zingen. <laughs> maar dat klinkt dus gewoon alsof het gewoon heel vet was. Omdat het gewoon grappig en cult bijna was. Ja, ja. ja en je gewoon al die dance. Je kent die liedjes dan toch wel weer. Ja. En dat het gewoon vet is dat die vrouwen dan voor één keertje terugkomen. Dat jij er dan bij bent. Ja, ja dat was Fet. gewoon tof. Klinkt wel zo leuk, maar was, was, het ook, was, het wel, was het waard om helemaal naar Keulen toe te gaan... en dan uh, Spice Girls te bekijken? Nou ja, als ik er nu aan terugdenk, vind ik het gewoon vet... dat ik bij het reunie van de Spice Girls... wat ik later tegen mijn kinderen kan zeggen, weet je wel... misschien is er dan een soort nieuwe K3, wat voor jullie deze zijn... of Justin Bieber is nu... Ja. Dat was voor mijn generatie Spice Girls en ik heb ze nog een keertje gezien nou, toen ik ouder was. Goed verhaal, ik ga zo meteen wannabe draaien van de Spice Girls. wel yes. ja, ik kan wel een hem helemaal keer, mee he? keer. Het is ja. een beetje ook het weekend van de, van, de, van, de, van de optredens en zo. Want Adele trad op in Paradiso en ik zag dat Lieke Lee optrad in, uh, in, uh, in de Melkweg geloof ik of ook in Paradiso. En je had uh, The Beast waar ik was in Tivoli de Helling. Dus het was echt een, echt een optreedweekend is het. Goed, eens even kijken of we bellen zijn en kijken of we Hans te pakken kunnen krijgen. Hans, goeiemorgen. Hallo. Hey, dag Hans. Hallo. Beste concert waar jij bent geweest? Ja, dat, ik had net even in voorstekje. Dat is moeilijk, maar wat mij gaat de, de onovertroffen is Prins in de jaren tachtig. Prins in de jaren tachtig. En waarom dat? Ja, dat is gewoon een, een, een, gewoon een feest wat voorbij trekt. Ja. Wat maar niet stopt en wat, maar wat steeds doorgaat. Ik heb hem vorig jaar in België gezien, toen had hij die, die magie niet meer eerlijk gezegd. Ja. Maar ik heb hem met zijn grote tour van Sign of the Times, Parade en Last Sexy in de jaren 80 drie keer gezien ja. en dat was gewoon, je, je kunt niet stil blijven staan. Maar hij heeft toch, hij heeft toch onlangs, is dat, is dat die tour geweest dat hij uh, 30 optredens deed, of zoiets, of 33 optredens, zoi uh, zoiets deed hij toch volgens mij in Nederland? In, uh, in ah. Vorig jaar, vorig jaar heb ik hem in België gezien. Mm -hmm. Dus had hier maar een paar doen. Eentje in Frankrijk, één in Engeland, geloof ik. Yeah. Later, is die, later op in het jaar is hij ook nog in Nederland geweest, ja. meen ja. ik. dat klopt, ja. En dat, dat was wel goed. Maar had niet de magie als in de jaren tachtig... waarin hij gewoon opkwam en gewoon het feest... een soort van carnavalsoptocht die voorbij trok. <laughs> en van de ene hit naar de andere... En het is natuurlijk een geweldige gitarist, maar gewoon de show was echt super. Dat was echt, uh... En hoe kan dat dan? Dat het dan... Ik bedoel, want er zijn natuurlijk meer artiesten die ook zoiets doen wat hij doet. Een beetje funk erin en zo. Ik bedoel, dat doen wel meer artiesten. Maar waarom, wat maakt hem specifiek dan zo goed? Ja, dat, dat is waar. Ik heb, ik, heb, ik heb echt heel veel gezien. En van de, de concerten van, uh, van, van, van... Van swing, om het maar zo ja, te zeggen. Het is gewoon... Hij het gaat, het gaat gewoon door. Het is een soort van... De op optocht die voorbij trekt. George, hij is een grote inspirator, George Clinton van Parliament. En dat merk je aan de, de manier van opbouw, van hoe hij zijn concert zo opbouwt. Het yeah. is dus een soort van 'het gaat maar door' en van de ene hit. Maar ook, ja, adem beneden de gitaarsolo's. En maar gewoon ook het spektakel eromheen. Dat is de dans en. Hm. Madonna heb ik ook live gezien. Dat is ook dans en zang en gecombineerd. Maar Prince is wel van een, uh, van een andere orde. Ja, dit is, Prince is wel veel beter dan Madonna. Ja, ik, ja, zonder twijfel. Ik heb Michael Jackson gezien. Ik heb Stevie Wonder gezien. Dus de grote oh. zwarte artiesten heb ik ook wel gezien. Ja. Maar Prince, eenzame hoogte hoor. Ja, maar waarom, waar, waarom ben je wel al die grote sterren geweest? Want uh, je noemt er nogal wat. Nou, ik, ja, ik heb bijna alle grote wel al gezien. Paul McCartney. Uh, maar is dat omdat ook je. ook zo... kleinere concerten. Leonard Cohen in, in, in, in, in een klein zaaltje zo groot als Paradiso. Oh, wow. in Amsterdam. Dat was, dat was ook. Die man heeft de magie, dat is met geen pen te beschrijven. Ja, maar waarom ga je dan naar, naar al die grote artiesten toe? Is dat dan wat je ze toch even mee wilt maken, die, uh, die Paul McCartney-experience? <laughs> ja, ja, ik, ik, ik, ik was, vorig jaar was het gemeen, ik geloof ik, was in de Gelderdoom. Mm -hmm. En als daar uh, Strawberry Fields Forever... of Be Ton nummers voorbij komen, ja, dan staat ik zelf wel op mijn lijf hoor. Ja, ja, ja. Gewoon omdat, omdat het die nummers zijn, die ken je en die wil je eigenlijk wel eens een keertje in de, in, de, in de manier horen waarop ze bedoeld zijn door de artiest die ze hebben geschreven. Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik volg al heel lang popconcerten. Ik heb Bowie, geloof ik, vijf keer gezien, YouTube twee of drie keer gezien. Uh, ja, het is. Uh, <totredenmeren> <laughs> <middelen> muziek is, is een. Ja, live aanwezig zijn bij een concert is toch iets anders dan thuis een plaatje opzetten. Ja, ja, ja. Ik, voel en, het ook, ik had het ook vrijdag hoor. want ik was dus bij dat concert van The Bees. Ik ga zo meteen wel even wat meer over vertellen. Maar dan merk je dan toch, van, dan, want ik, dan kun je al die... Het is een klein beentje, een beetje alternatief beentje. Maar dan kun je al die liedjes woordelijk meezingen. En toch, als je ze dan live ziet, dan raakt het je toch meer op een of andere manier. Hè? Dat, dat, dat is waar, maar er zijn, er zijn sommige... sommige uh, en Prins was daar meester in. Sommige uh, artiesten die, die maken van een concert een soort van, zoals het uit klassieke muziek wordt genoemd, de Gesamtkunstwerk. Het wordt echt aan elkaar verweven en er zit een spanningsboog in. Zoals een goede LP ook goed is opgebouwd of een goede cd. Zo kan een concert ook opgebouwd zijn. Ik heb bijvoorbeeld de Peppers een keer op een, weet ik veel, Thoroutt Werchter of iets in die koers van een festival gezien. Yeah. En die hadden daar duidelijk geen zin in. Hmm. Natuurlijk, ik ben fan van de Letter Chili Peppers, geweldige albums. Maar ja, de jongens hadden de spirit niet. Nee, en dan, uh, dan voel je het meteen. En ineens is het dan ook weg, die, uh, die magie van zijn optreden. Klopt, helemaal. Ja. En, en Prins was daar, die, die, is, die is daar gewoon... Het uh, is heel kritisch voor zichzelf in die zin. En het doet, haalt het beste uit, uh, uit zijn band en uit zichzelf. Staat genoteerd dat hij ook dat verplicht is aan zijn publiek. Ja, ja, ja. Staat genoteerd. Prins, ik schrijf hem op en dan draai ik meteen een plaatje van Prins. Yes? Oké. Okay. Dankjewel, Hans. Yo. Doei. Hoi. 0801121 als je mee wilt praten over vette concerten. 0801121 noem eens een mooi concert waar jij bent geweest, iets waarvan je denkt, oh, toen ik daar was gebeurde dat en dat. Ik wil het graag van je weten. 0801121 Don't matter. Tonight wil je meepraten over goede concerten 0801121. BNN 47. Luk ik. We gaan zo meteen naar het verhaal van Jan, die schijnt Johnny Cash nogal vaak te hebben gezien. Heel even, ik ben blij met de steun, dames en heren, voor, voor mijn anti-bluff gedoe. Bluff die. Ik vind bluff niet zo leuk. Wat heb jij met bluff, lieken? Nee, niks. Nee, hè? Nee, ja, wat goed. <laughs> Daarom ben ik ook aangenomen ooit. Dat nou, ja, was de eerste vraag. eerste vraag. Wat heb je met bluff? Niks. Praat niet Gelukkig maar. Even kijken, Jan. Ja, met Jan. Hey Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, we hebben het over goede concerten, concerten waar je ooit bent geweest. En, uh, en er staat er iets, ik heb een schermpje voor mijn neus, er staat op: Jan heeft 100 keer Johnny Cash live gezien. Live ontmoet. Ontmoet? 150 concerten gezien. Wacht, nou, nou ja, Jan doe eens normaal, hoe kan dat nou? Ja, ik ben een fanatieke fan. <laughs> Joh. <laughs> en Johnny Cash was er al veel in Europa in de jaren 70 en 80 en ja. 90? Ja. En ik heb ze in Engeland gezien en in Zwitserland en in België, Duitsland vooral. Hè. Mm -hmm. En alle concerten in Nederland heb ik gezien vanaf 1972, het eerste concert in Amsterdam. Oh. Wauw! Maar, maar en hoe, kwam, hoe kwam dat dan dat je zo'n enorme fan bent geworden? Ja, die stem van John Dickens is dus zo mooi. Hè. Ja, dat, dat, dat, dat diepe, ja eigenlijk een beetje ja, ja, tenore, oude stem. Van ja. alles, hij, hij kan hoog en laag zijn trouwens een beetje. Hè. Ja. En uh, ja, het is gewoon een uh, pracht Ja. En wat kun je nog herinneren de eerste keer dat je hem zag? Live? De eerste keer live was in Amsterdam in de RAI 1972 op 26 februari op zijn verjaardag. Ah, daar -da -da kun je nog wel herinneren, begrijp ik. Ja, uh, hij was die avond daarvoor in de krant du ja. de populair met Mies Bouwman en uh, Duizel heet die, ja. geweest uh, op televisie. En daar kreeg hij dus ook een ontzettend grote taart aangeboden. Mm -hmm omdat hij net jarig was hoor, het was net uh, half één. Ja, en, en was je was je toen ook al fan de eerste keer dat je naar hem toe ging? Of is dat daar? Dagel... Voor die tijd al fan. Okay. En, en, maar, dan, maar hoe was het dan? Want dan ben je dus dan vind je dus iemand top, wil je graag naartoe. En dan kom je daar voor het eerst? Was het meteen wat je dat je meteen uh, de, de. dat het klopt of zo? Ja, ik had al meer platen van hem, met, met concepten erop, zo Quinter en, en Volse Prism en zo. Ja. Astralberry, uh, king. nee dat kwam later. Mm. Uh, in vijf zo'n en 73 was het ook al per strake gevangenis. En, uh, maar ja, goed, die man kan het prachtig zingen. En, uh, ik hoorde net dat trouwens de naam Chili Peppers noemen. Ja, klopt. Die heeft hij ook mee uh, samen gedaan. Ja, hij heeft toch uh, die plaat gemaakt met. Ja, een uh, ja, dat heeft hij toch met, uh, met de Chili Peppers. Uh, die hebben ja, daar aan mee Robin, hè? Die staat toch. Uh, ja, ik heb een vriend en die is uh, een enorme nerd en dat soort dingen. Maar die, de, zij zingen toch een achtergrondkoortje op een van de, uh, van, uh, van de platen van Cash? Ja, er zijn nog wel meer platen met andere artiesten. Hè. Bono hè, van ja. Uh, U2. Ja. Bijvoorbeeld, of met uh, uh, die, die uh, van de Beatles, hoe heet hij ook weer? Paul McCartney. Paul McCartney. Saint ik gokte gokt, gokt er wat, want ik dacht: John Lennon kan er niet zijn. Nee, <laughs> Moon over Jamaica. Ja, en hij heeft natuurlijk ook die. Uh, hij heeft Hurt gedaan. Hurt, en uh, ja, Personal is Jesus, ook heel leuk. Hé, hey, maar voordat we alle liedjes opgenomen, wat was de laatste keer dat je hem hebt gezien? Want hij is, hij is overleden, natuurlijk. Ja, ik heb hem de laatste keer gezien op uh, dag 11 april 1997 in Düsseldorf. Hoi. En wanneer is hij overleden? Ergens in 2002 of zo geloof ik? 12 september 2003. Ah, oké. Maar hij heeft nog een behoorlijke tijd tussen gezeten. Is dat omdat hij niet meer hier kwam? Hij was te oud om op te treden? Hij is 97 gestopt in oktober ongeveer. En toen was hij... Hij wankelde wat op het podium af en toe. En toen was er iemand in het publiek... en die schreeuwde toen aan, bij weer dronken, weet je wel? Ja. En dat heeft hem aangegrepen. Hij heeft gezegd: Nou ja, dan, als je er zo over denkt, dan barst me het zootje. Ja, is hij toen ook het podium afgelopen? Hij is niet, niet het podium afgelopen, maar hij viel bijna toen. Oh jeetje. En uh, da daarna is hij eigenlijk gestopt. Maar dat is een beetje, het klinkt als een gevallen held haast. Ja, hij, is, uh, hij, was, hij was meer dood dan levend op het podium. Pff. Ik heb Jerry Lewis meegemaakt in 1981 op het podium, die moesten ze uit het café halen, maar die stond dus stom dronken op het podium, die moesten ja. ze vasthouden. Ja. Als viel die om, Ja, ja. ja. En ja. <laughs> en, en, en, maar wist jij toen ook, toen, toen dat gebeurde, wist jij van nou dit is de laatste keer dat, die, dat ik hem live heb zien optreden? Nee, zo geneten kon ik dat nog niet zien. Uh, nee. dat, dat, dat, dat weet je nooit. Ja. Hij is later in 2003, die, heeft hij nog twee, uh, ja, twee keer opgetreden, maar ja, in een rolstoel. Ja, ja. ja wel, hij was nog wel, wel nog. erg. Het podium B dan in ieder geval, als hij zelfs in een rolstoel het podium opgaat. Ja, hij wou het podium wel sterven, zei hij. Ja. En toen ging hij, uh, overleed hij in 2003, wat, uh, wat was het eerste wat je dacht toen hij uh, doodging? Ja, nou ja, het is het einde van zijn leven, maar verder niet. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het bij jou uh, bijna het einde van je leven is, als je zo'n enorme ja, fan bent. Het, he? het was wel een shock natuurlijk. Ja. Ik, ik heb toch met de manager erover gehad om naar Amerika te vliegen, ja. voor de begrafenis, maar ik had hier hartstikke druk met, met radioprogramma's en televisieprogramma's. Oh, want je mo die moesten van alles weten. ja, ja jij, was de, jij was zeg maar de fan die, uh, die ze dan gingen interviewen daarover. Ja, het was het aanspreekpunt in Europa. Ja, goh. Nou, maar wel fijn dat je hem dan, ja, je kunt terugdenken op 100 Johnny Cash concerten. 150 keer. Oh ja, 150, ja. Ja, 100 ja. keer ontmoet, 150. Hoe was hij in het echt? Nou, uh, helemaal wenselijk. Ja? Ja, ik weet dat hij. Uh, hij liet mij zelfs komen. En dan liep ik daar buiten op het plein of zoiets wel. Mm -hmm. En dan kwam er iemand naartoe, uh, een van de banden, de, le de leider van de band, Bob Poeten. Mm -hmm. Of iemand anders, die kwam naar me toe en zei: Johnny Cass zit op je te wachten. en oh, dan wilde hij graag even met je babbelen. Ja, en we even de bal draaien. waar had hij, je het dan, dan over met hem... je? waar had je het dan met hem over? Over, over... over koetjes en kalfjes, uh, over ja. zijn gezondheid, over bij. Nou, ja? Ik, ja, ik was uh, blind, zeg maar. Ja? Ik toen nog niet helemaal, maar uh, okay. ik ben in de loop der jaren wel blind geworden. Maar ja. dan wou hij dus alles weten, hij is ah, okay. dus ook. Jij ja, wilde een beetje weten hoe het, uh, hoe het met je ging? Ja, nee. van alles gewoon. Gewoon, uh, gewoon af en toe praten. Ik heb meegemaakt in 83, we werden dat, hè? Ja. Het Duitse programma. Ja. Daar is hij afgegaan als zijn gieter. Hmm. Omdat hij... Uh, hij was kapot van het reizen. Ja. Moe. Dus hij moest Moe. optreden en dat ging niet goed? Ja, en dan moest uh, van die event, uh, die, die, die programmaleider daar, zo moest hij alles in het Duits zeggen. Ja, ja, ja, ja, God, En dan ja. kan hij wel een beetje, maar uh, oh, moet je ja, van, van alles meegemaakt. Hmm. Ik heb zoveel dingen met hem meegemaakt, dat wil je niet weten. Nou, schrijf eens een keer een boek erover, of heb je het al dat gedaan? Daar zijn we mee bezig? Ja, heel goed. We ja. gaan nu 100 concerten in Duitsland, alle concerten <laughs> in Duitsland. Ja, 150 toch? Gemaakt. Ah nee, 100 in Duitsland en 150 in je zien. ja, ik snap het. Ik, ik wil hem heel graag lezen, Jan. Als, ja. hij, als hij af is, kom even, kom even langs brengen. Maar er zijn uh, zulke mooie liedjes van hem, je, je mag kiezen, weet je wel, er zijn er wel uh, nou ja, bijna 2000 songs. Ja, ik ga zo ik meteen eentje 1600, draaien. Ik heb 1600 cd's van hem. Ja, ik... Pff, jeetje. je. <laughs> <laughs> er komen hier wel eens mensen zeggen, ik ben een fan van Jan en ik heb alles. Ja. Hé, hey, blijf even hangen Jan, dan, uh, dan schrijf even je nummer op. Ik vind het wel leuk om even een keer langs te komen, of een verslag geven, ik ja. vind het ja. wel grappig. Je hebt... Oké, okay, dankjewel. Tot doei later doei. Hoi, hoi, hoi, dankjewel. Zometeen gaan we even Johnny Cash draaien. Uh, eerst even naar Joost. Joost, goeiemorgen. Hallo, goeiemorgen. Ook uh, 150 keer iemand gezien? Uh, nee, nee, nee. Twee keer. Tool. Ah, twee keer de band Tool. Ja. Ik denk dat je voor de Radio 1-luisteraar even moet uitleggen wat Tool ook alweer was. Ja, Tool is uh, een vrij pittige band, stevige ja. band. Dus ze zijn... Uh, ja, niet echt heel makkelijk te, te categoriseren. In het voorgesprek had ik het al over. Ja, dat ik het eigenlijk zelf niet zo goed weet. Dus heavy metal, hard rock, ja. alternative. Oké, okay, heavy metal. Ja, maar dat is eigenlijk, eh, de, als je het zou kunnen beschrijven voor, voor mensen die, uh, die van singer-songwriter-muziek houden, is het gewoon tering ja. teringherrie. Ja, ja, ja zeker. <laughs> Wat vind je daar zo leuk aan? Ja, het is, uh, het, het, het is uh, op een gegeven moment kwam ik ermee in aanraking met, uh, met, met, met, met het nummer Sober. Ja. En uh, dat is eigenlijk de enige cd-single die ik ooit gekocht heb. En daarna kocht ik uh, de, de cd en ik, ik was echt wel verkocht. Want ik vond Sober echt een fantastische plaat en daarna werd het natuurlijk alleen maar beter. Yeah. En ja, ze zijn ook bekend van de, van, de, van de hele maffe videoclips en heel veel controversiële dingen. Want ja, Tool, uh, dat wordt ook wel natuurlijk uh, als... Uh, ik bedoel, het is gereedschap, maar in het, in het Engels... Uh, dat betekent natuurlijk ook het mannelijke apparaat. Ja, ja, ja. Dus zo, zo komen, zijn ze ook wel in het nieuws geweest en zo. Maar ja, het, het, ik, ik weet niet zo goed uh, nu even een, een makkelijke nummer te noemen. Wat misschien mensen kennen. Schism is een heel bekend nummer van ze. Mm. En ja, ik het, het vond met name het tweede concert waar ik was in Ahoy. Was heel leuk hoe ik daar gekomen ben. Hoe ik daar terecht kwam, goed. Dat was heel lachen. Wat, wat was de lachen dan? Nou, het, het, een vriend van mij was op een congres en ik kwam een jongen tegen en die had een kaartje over. En uh, hij kende die jongen niet, maar ze kwamen daar over, toevallig over te spreken. Ja. Yeah. En nou, die vriend belde mij van, uh, god, er is iemand met een kaartje, uh, voor tool in Ahoy en ik woon in Groningen. Van, nou wil je daar wel heen, dan, uh, dan uh, kun, kan ik jou zijn nummer geven en dan, uh, dan kun je dat wel, uh, wel regelen. Ja. Yeah. Dus dat heb ik gedaan en ik ben naar, uh, daar naartoe gegaan. En ik heb uh, onderweg natuurlijk contact gehad van, Goh, waar sta je en hoe vind ik jou en uh, hoe zie je eruit. En uiteindelijk, ik kwam daar binnen en uh, ik zag hem met het kaartje zwaaien. Ik kreeg een glas bier in mijn hand en het, uh, net het laatste nummer van het volprogramma was net afgelopen en tool begon. Yeah. Nou, dat, gewoon de manier waarop dat allemaal zo vloeiend in elkaar ging, dat was echt heel bijzonder. Ja. Ik en... had die jongen nog nooit gezien, hij had hele leuke mensen bij zich, waar ik ook leuk mee, uh, mee, mee overweg kon. Uh, tussen de nummers door praten en, uh, en, en achteraf en uh, ja, dat was, echt, uh, dat was echt heel geweldig. En, en... uiteraard was het natuurlijk fantastisch optreden. Ja, ik wou net zeggen, want dan klopt het ook allemaal. <laughs> het concert was ook nog eens een keertje goed. Ja, dat was echt uh, geweldig. Ja, ik, ik ben een drummer en, en, en uh, ja, hij, hij is gewoon, uh, voor mij is hij gewoon, uh, Danny Carey heet hij is de, de, de beste drummer die ik ken. En ik ken, ik ken best wel heel veel goede, ik was vroeger echt helemaal weg van Roger Taylor, van Queen. Ja. Yeah. Ook ontzettend goed, maar ja, Danny Carey, omdat ik ook wat meer naar het nog iets harder jaren ging, is het toch wel een hele goede, hele goede drummer. En het zijn allemaal hele goede muzikanten, uh, gitarist, bassist, zanger, is ook uh, uitmuntend Zanger heeft ook een... Een zijdelingsproject, dat heet Perfect Circle, dat kennen sommige... Ah met... ja, dat was okay. wel groot, ja inderdaad. Ja, ja, ja, dat, ja. Is, dat is wel weer wat rustiger en nog weer melodieuzer, maar ja, daar ben ik ook wel heel erg fan van geworden. Uh, zo langs mijn hand. <laughs> Maar vragen zij Joost, vragen zij nou ook wel eens aan jou, uh, net zoals we net hoorden bij Jan, uh, van kom je even backstage, kunnen we even bijpraten hoe het nou, met je gaat? Nou, met mensen van Tool wordt dat wel erg lastig. Waarom? Het is toch wel erg groot hoor. Ja, de dat band? Het is wel een hele grote band. In Nederland is het niet zo groot. Tenminste, uh, Ahoy, nou, dat vind ik wel aardig hoor. Ik bedoel, Beyoncé staat daar ook, hè? Ja, ja, ja, ja, precies. Dus ja, Ahoy is wel groot, maar het is geen, uh, geen stadionband. Dat doen ze niet zoveel uh, eigenlijk, uh, voor ja. zover ik weet. Ik, ik volg niet alles qua wat, wat voor grote zalen ze spelen, maar ze hebben in Nederland ook in de Oosterpoort gespeeld, in Groningen, waar oh, ja. ik woon, maar ik was op vakantie in Zweden. Dat, oh, man! Ja, dat was heel pijnlijk. Ja! Dat en... was heel pijnlijk. En Wanneer dan kom komen... je terug... Wat zeg je? Wanneer komen ze weer? Dat weet ik niet. Dan moet ik even kijken, maar, maar... dat duurt nog wel even. Ik geloof niet meer dit jaar, misschien volgend jaar of zo. En, maar zit je dan nu al wel een beetje te denken: van ja, volgende keer als ze weer langskomen, dan ben ik er weer bij? Dat ligt eraan waar ze zijn. Oh ja. Maar je... En hoe groot het is, de kans dat ze in Nederland zijn, die sluit ik eigenlijk uit. Ja, dat ja. Is alleen de mogelijkheid is eigenlijk een musical, en daar vind ik ze geen band voor. Nee, nee, dus je wil eigenlijk wil je die, dat, dat optreden wat je toen ooit hebt meegemaakt, wil je niet met je gaan verpesten door het, door het in een verkeerde zaal op een verkeerd moment en nee. een verkeerde tijd uh, te zien? Nou, een locatie, ja, ik heb geen zin om naar Parijs te gaan of zo. Nee, pff, Parijs. Of ik moet, moet dat toevallig zijn, maar verder... Uh... Ja. Maar ja, wanneer ben je nou toevallig in Parijs? Nou ja, als je dan met vakantie gaat. Ja, aanhangt. dat zou kunnen, ja. Zoiets. Nou Joost, ik ga toch niet draaien, maar ik vind het wel een mooi verhaal. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> dankjewel hè, hoi. Jo, hoi goeie hè. Hoi. Hoi. hoi. Even kijken, Lieke, ik wil zo meteen jouw verhaal wel even weten. Ja. Heb jij een concert in gedachten? Ja, oh. ik heb al even na zitten denken. Oké, okay, nou, dan ga ik een praatje draaien van Johnny Cash. En uh, een liedje wat hij heeft opgenomen, een koffer is het, van Deepesh Mode, maar wel heel mooi gedaan. Personal Jesus.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 Reach out and touch faith Reach out and touch faith Johnny Cash met het uh, mooie Personal Jesus. Hij heeft dat, uh, hij heeft dat dus allemaal lopen kofferen al die liedjes. Want even kijken hoor, een vriend van mij die was dus fan en die vertelde mij dat... Was het ook alweer. Oh ja, hij had een paar liedjes en die vond hij altijd heel tof. En dus zag hij van, nou die ga ik nog voordat ik het pijp had, ga ik die allemaal coveren. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft volgens mij drie, uh, drie platen gemaakt. Maar Jan die kan het uh, vast beter vertellen. Maar uh, uh, heeft hij drie platen gemaakt of zoiets en uh, allemaal die liedjes opgenomen. Goed. Uh, Lieke, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen, uh, Jouw favoriete concert, allerleukste concert waar je ooit bent geweest, graag. Allerleukste en meest speciale concert was van Jamie Liddell. Mag ik zeggen dat ik dat een gekke keuze vind? Hm. Jamie Light. Heb je hem een keer live gezien? Nee, nee nooit. Nee, ja. het lijkt me echt vet. Maar meer dat het, is, dat het een, een artiest is die. Hij is nog vrij jong. En hij is Volgens mij nog niet heel lang bezig. Ik bedoel, niet, niet, niet jaren. Jawel, jaren. Ja? Ja, ja, dus. nou, ja. vind, misschien moet jij het ook maar vertellen. Nou ja, het, wat ik het leuke eraan vond is. Uh, hij heeft een paar hitjes dan. Another Day, uh, Multiply. Ja. Nou, goed, een paar van die bekende. Gewoon wel lekkere muziek. Mm -hmm. En toen ging ik naar het optreden toe was op North Sea Jazz in een tent. En er stonden ook niet zo heel veel mensen. En hij kwam op sowieso in een of andere rare outfit... met een pantherhoofddoek om zijn hoofd. En een beetje wazig voor zich uitkijken. Ja. En hij begint gewoon te zingen, maar niet een nummer te zingen. Maar een, hij gaat het nummer opbouwen met zijn stem. Gret, ging hij, uh, Ja, wat heel veel mensen doen ook bij de Sing-Off. Ja. <laughs> ging hij, uh, dus... dus a cappella. Ja, maar uh, wat hij ook deed was gewoon een beetje spacen met zijn stem eigenlijk. ja. En het concert duurde denk ik 30 minuten en hij heeft misschien drie minuten een bekend dat je echt dacht... Oh, dit is volgens mij een refreintje uit dat ene nummer. Aha. Dus hij, hij, dat heb ik later ook in interviews gelezen, dat hij gewoon heel graag iets anders wil laten horen. Want hij denkt, ja, als jij de, een live versie van, de al, van het album wil horen... Ja. Dat, dat, dat ga ik niet doen. Dan uh, moet je naar, maar naar iemand anders gaan. Dan ja. moet je maar gewoon naar het album luisteren. Ik ben het daar trouwens niet helemaal mee eens. Want ik zat nog te denken. Ik was dus bij de, de, bij de beers. En ik vond, dus, ik vond het juist prettig dat zij dus ook liedjes deden van uh, albums die, die wel, al wat ouder waren. Waar dan uh, de, de soort van hitjes op stonden. Of de, de, de bekendere plaatjes. Mm -hmm. Wat iedereen dan graag wil horen. Maar dat ze dat dan ook spelen. Omdat je toch... Ik had wel, ik had wel ik, daar waar ik op hoopte dat ze zouden spelen, dat speelden ze ook. Ja, de mensen druppelden ook langzaam in de zaal uit. Behalve gewoon op de voorste reis. Want een rijtje mensen, een beetje zo heen en weer. Je, je raakte echt in een soort trance. Ja. En dat had ik ook. Dus dan is het goed, denk ik. Ja, ja, ja zeker. Maar uh, hij heeft echt geen één nummer <laughs> gespeeld. En hij had ook een soort stok. En dat was dan eh, magnetisch of zo, denk ik. Ja. En dan... Hoor je zo'n beetje. Wieu, wieu, ja, als je een alien speelt. Ja, ik snap het wel. Heel, heel vaag, maar het was ja, ik de, vond het wel. Uh, dat heeft uh, om... de, de, de zang. Ken hey, je Goldfrap? De Band Goldfrap, ja? Een elektroband, die zangeres, heeft het ook altijd. Alice een Goldfrap. die gaat ook altijd met zo'n ding. Dan heeft ze dan aan haar kont, heeft ze dan dat magneet ding hangen en dan gaat. Ja, maar dat was dus. Maar, maar je had niet zoiets van: ik wil nu graag gewoon multiply horen in 3,5 minuten. Nee, nooit. Nee, Oké. Okay. Nee, nee. Grappig, hè? Ja, ja nou juist zo'n uh, freaky concert, dat dat dan leuk? Ja, is. alsof hij ter plekke alles bedacht. Zo kwam het een ja. beetje over. Oké. Okay. Nou goed, ik ga zo meteen uh, Wait For Me draaien. Is dat goed? Ja, oké. Okay. Even kijken wat Bart te vertellen heeft. Bart, goedemorgen. Ja, oké. Okay, ja, dan ben ik waarschijnlijk misschien pas later aan de beurt. Uh, ja, mijn uh, ervaring met uh, concert, ik heb er heel veel gezien. Ja. de Rung Stones in, in, in het park in, uh, in uh, uh, Den Haag. Ja. En overal en iedereen en alles, ja, best wel heel veel. Maar wat die de enige die mij echt helemaal uitgenokt heeft, dat was Lita Ford. Lita Ford? Ja. Wie was dat ook alweer? Dat was Oh ja, van ja ja, van eh... Ach, hoe ging dat liedje nou ook weer? Ja, nou ja, dat maakt niet uit Cherry Bomb, die toch? Wat zeg jij? Van Cherry Bomb. Ja, oké, dat ook. En, maar dus maar wat zij deed, ik, het was zo dat ik, ik. Het was namelijk een toeval. Ik ken haar helemaal niet. Ja. Ik uh, ging naar een. Uh, dus, uh, nou, 57 was uh, Festival of Fools in, in Paradiso. Mm -hmm. ja, gewoon 57. Oké, maar, okay, maar dan een stuk jasjes kopen. Oké, okay, maar nou ga ik dus en het was lief, die heeft, die heeft mij gewoon echt compleet uitgenokt. Gewoon. Ja? ja? Waarom ja, dan? Wat ja, was er zo goed, hè? zo verschrikkelijk hard. En zo onwijs goede, goed geluid, ja. Ja? Nou ja als je Lita Force kunt vinden op een of andere manier. Ja, ik zit te zoeken, ja. maar ik sta niet in het systeem. Hier, wat wel gek is, maar ja, de runaways zijn natuurlijk vrij snel uit elkaar gegaan uh, toen het op een gegeven moment misging. ging. Toch? Nou, Lita Force moet je toch wel kunnen vinden op internet? Ja. ja, misschien op internet, maar ja, joh. Goed, internet, dan moet ik weer mijn modem opstarten en dat kost wel, wel minuten. Maar dat, dat, dat is gewoon echt, uh, ja, die heeft, mij gewoon echt, echt, die heeft mij gewoon echt uitgenodigd. Heb je die film al eens gezien van The Runaways? Wat zeg jij? De, de film, heb je die al eens gezien van The Runaways? Nou, nee, dat moet ik niet... Uh, ah, dan moet je zeker gaan kijken hoor, want dat is wel een, het is een goede film namelijk. En daarin, uh, daar da wordt ook zij wel, uh, want zij was, zij was die blonde die, uh, uh, de, de, die, die zong hè? Ik zou jou hè? zeggen, best wel meer. Ja. Die kon zo goed gitaar spelen. Dat was gewoon echt. Het was zo'n super te gek goede show. Ja. Yeah. Nou ah, ja, dat kun je toch wel op YouTube. Kun je toch nog wel keer vinden? Van ja, dat. ik denk het wel. Ik moet zitten kijken. Maar dat, uh, ja, dan moet ik zo meteen even. Ik ga, ga ik straks eventjes. Uh, tijdens een plaatje ga ik even maar kijken. Weet, en dan zoek ik het even op. Ik wel erbij moet zeggen. Mm. Want uh, zij is echt hard rock. Zij is gewoon echt een meisje wat gewoon echt hard rock speelt. Ja. Yeah. Mm. Uh. Nou, ik, ik, ik snap het wel. Want ik had heel graag de Runaways wel eens willen zien. Dus ik denk ook wel, ik denk ook wel Lita Ford. Dank je wel, Bart, voor je verhaal. Nou ja, oké, okay, de Runaways is ook wel goed voor mij. Ja, Super vet. Is... Ja. Hé, hey, dankjewel. Bye. Doei. Bye. Kan je Doei. Ken je de Runaways, lieken? Nee, nee. Nee? Dat vind je wel vet, denk ik. Nou, ik heb naar de foto's zitten kijken en ik dacht, wat een stoer wijze. <laughs> ja, dat dus wel... Zeg maar Anouk in het uh, kwadraat. Ja, zeker. Nou, maar het was heel vet. Ken je Joan Jet? van JoJet. ja wacht even dat moet ik even dit is een beetje stom maar natuurlijk ja, ga ik dan typ even typ het even op, in ga ik even zoek. ah nee daar staat die dan niet in dat is toch ook zonde John, John Jet is van um, uh, van John Jet and the Police John Jet and John Jet ja. ja moet ik even kijken <laughs> hoe dit, uh, wat ze ook weer had uh, even kijken waar zij bekend mee is voor de pom, pom, pom, pom. I love rock'n'roll, put in a diamond jukebox, baby. I love... Die ja, die, die ken ik, ja. Dat is dus van Joan Jett. En dat speelde de Runaways ook wel regelmatig, geloof ik. Volgens mij is het oorspronkelijk van de Runaways. En... Nee, het is oorspronkelijk wel van Joan Jett. En Joan Jett zat dus in The Runaways. Mm -hmm. Die wilde graag een, een band oprichten. Uh, nog voordat zij uh, echt bekend werd. En toen hebben ze Sandy West erbij uitgenodigd. En dus ook die, die, die, die Lita Forte. Ik ken het verhaal daar niet helemaal rondom. Maar, maar dat, is dus een, uh, dat, dat is dus een band geworden. Bij elkaar geraapt. En die zijn gaan uh, oefenen. Ergens in een camper midden in de desert van Amerika zijn ze gaan oefenen. Ze hadden een volkomen gefrikte mannetje. En die zijn daar dus... Hebben ze één plaat gemaakt, waaronder het fantastische liedje Cherry Bomb. Cherry Bomb, ja, dat was heel vet. En, uh, en daar zijn ze heel beroemd mee geworden. En, maar dat, op een gegeven moment liep het helemaal uit de hand. Want het waren dus vier wijven eigenlijk. Ja. Een beetje on... Ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Maar het waren echt ja. gewoon veel aan de drugs en veel drank en zo. En uh, heel veel geweld en flessen gooien op het podium. Maar wel heel vet. Goeie film. Goeie Runaways. Goed, Leuk om. moeten we weer hebben zo'n popgen. -pop -pop. ja, ja, eigenlijk wel. hè? Ja. Ja, ze hebben het geprobeerd met Bad Candy. Hè? Ken je die band? Vandaan, maar ja, dat is, was een Nederlands bandje. Uh, gemaakt, uh, opgericht door, uh, door, uh, door de zanger van uh, uh, The Golden Earring. Mm -hmm. uh, en die heeft geprobeerd om, de, om een, soort, uh, een soort Runaways te doen. En dat bandje heette Bad Candy. Yeah. Maar dat was toch echt wel dat je dacht, ja dat is het toch niet helemaal hoor. Niet echt, uh, nee. Jammer. Runaways, moet je morgen maar even opzoeken op, op, op, op uTorrent of een andere illegale downloadmachine. En dan goed. gewoon even, het is leuk hoor, vet uh, dit was het voor jou, hè? Tot ja, Jamie Wait For Me. Als je nog een verhaal hebt over een goed optreden, ik wil het graag van je weten. 0800 0801121. 0800 -1 -1 Asking you to wait, wait for me Wait, wait for me Without you by my side I just can't sleep Jamie Ladell en wait for me. Ik was dus uh, in. Um uh, in Utrecht, Utrecht, uh, Tivoli de Helling, ik weet niet of je dat kent. Dat is, een, uh, dat is de vestiging van Tivoli die eigenlijk een beetje buiten het centrum ligt. Waar eigenlijk niemand liever naartoe wil, want de normale Tivoli is toch net iets mooier. Maar er speelde een beentje, The Bees, en die wilde ik ontzettend graag horen. Ik wilde daar pers naartoe, dus ik heb een ATV-dagje opgenomen. En dat mocht uiteindelijk, kon ik vrij krijgen. En toen uh, uh, ging ik vrijdag naar The Bees toe, samen met een vriend van mij. Die had er nog nooit van gehoord. Maar die dacht, nou ja, joh, als, uh, als jij graag naar The Bees wil, dan, uh, dan moet je maar mee. Gaan. Of dan ga ik wel met je mee. En de bier's ken ik nog vanuit mijn studententijd. Toen, uh, toen draaide ik dat altijd. en Terwijl ik gewoon lekker in de zon zat. Een biertje te drinken of zo. En dan uh, zet ik altijd de bies op. ooit ontdekt uit een, uh, uh, een, uh, een column ergens in een blad. En ik vond dat zo fantastisch toen. Vooral de ou het oudere werk. Het is een beetje reggae, een beetje mellow-achtige platen. En, uh, en uh, ik kwam daar in, in Tivoli de Helling en ze gingen dat liedje spelen. Uh, ze begonnen met Punchback, het allereerste liedje van de allereerste plaat. En het was al meteen goed, meteen, dat je meteen geraakt bent. En toen hebben ze, uh, ik denk wel anderhalf uur gespeeld. En die artiesten konden dus alles. Ze konden dus trompet spelen, gitaar, bas, drummen en zingen. Drie stemmen, alles door elkaar heen. En ik was helemaal overdonderd gewoon. En je merkt het ook aan het publiek, want als je wel regelmatig bij concerten komt, dan merk je de laatste tijd dat er heel veel wordt gekletst. Hier niet. Hier was alles. was stil. En er werd gewoon geluisterd naar de muziek. En uh, naar, elk, uh, naar elk liedje kwam gewoon een beleefd applausje. En toen was het op een gegeven moment afgelopen. En nou, uh, echt iedereen was, was, had zoiets van, ja, wat fantastisch dat we hierbij waren geweest. En wat fantastisch dat, dat we dit hebben mogen maken. Nou, zo'n optreden was het. En, en nou, het was helemaal flabbergasted. Ja. Door de liedjes van The Bees. En nu uh, heb ik gisteren de hele dag alleen maar de Bees gedraaid. En ik kan er geen genoeg van krijgen. Dus ik draai er gewoon nog een. Lissling man, dit zijn The Bees. Tell me something away from trouble and away from doubting. Tell me straight from the spirit, from the top of the mountain. you Optreden was het van The Beast. Zometeen gaan we nog even over doorpraten. Als jij nog iets te vertellen hebt, 0800 1121.